11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij vechtpartijen in Koudem in Friesland heeft de politie vannacht vijf mannen aangehouden. Er werd gevochten in een gemeenschapscentrum en de beveiliging waarschuwde de politie en stuurde iedereen naar buiten. Op straat keerde het publiek zich tegen de agenten. Die verdedigden zich met wapenstokken en een politiehond. Omstanders trapten de ruit van een politieauto in en vielen ambulancepersoneel lastig. De vijf arrestanten in Koudum zijn tussen de 20 en 24 jaar oud. Op de dag van de parlementsverkiezingen heeft Japan te maken met een orkaan van de vierde categorie. Ook het belangrijkste eiland Honshu met de hoofdstad Tokio heeft last van veel wind en regen. Weerdiensten waarschuwen voor overstromingen en aardverschuivingen. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Tot nu toe zijn er geen berichten over slachtoffers. Vanwege de orkaan in Japan konden niet alle stembureaus op tijd worden voorzien van stembiljetten. Verwacht wordt dat de uitslag daardoor later binnenkomt. In de buurt van Winsum, ten noorden van Groningen, is aan het begin van de nacht een trein ingereden op een aantal koeien. Die waren losgebroken uit de wei. Zeker drie koeien hebben de opbotsing niet overleefd. De brandweer haalde één koe levend uit de sloot. In de trein van Arriva zaten twaalf passagiers. Ze zijn ongedeerd per taxi naar hun eindbestemming gebracht. In het noorden van Italië zijn vandaag referenda voor meer autonomie. In de regio's Lombardije en Veneto kunnen kiezers naar de stembus. Beide regio's worden bestuurd door de antimigratiepartij Lega Nord. De uitkomst is niet bindend, maar als het antwoord ja is... geeft dat de bestuurders een betere uitgangspositie bij onderhandelingen met Rome. Die gaan over vergroting van de regionale macht op het gebied van veiligheid, migratie, onderwijs en milieu... En ook willen de initiatiefnemers dat er meer belastinggeld terugvloeit... naar de noordelijke regio's. Het weer bewolkt en buien, vrij veel wind. Het wordt 12 graden, morgen vooral in de noordelijke helft van het land buien... in het zuiden droog en een graad om 14. Dit was het NOS Show. ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Ik zou zeggen, welkom bij het tweede uur van GFM Jazz. Eh, samenstelling en presentatie, Alco B. En met deze verkwikkende klanken zijn we eigenlijk het tweede uur begonnen. En ja, waar komen deze klanken vandaan? Nou, die worden geproduceerd door John Hollenbeck. Een hele bekende in de jazz. Die heeft verschillende projecten lopen. En dit is een van zijn projecten. Het eh, Claudia Quintet eh, van het cd'tje Super petit. Het nummer heet Peterborough. En wie speelt hierop mee? Chris, Speed, clarinet, tenor, saxofoon, Red, Wieringa, accordeon, piano, dress, dress acoustic bas, Matt Morgan, vibrafoon en John Hollebeck natuurlijk zelf. Op de drums en componist van heel veel nummers. Uh, dat is, er is wat anders. Uh, deze cd komt uit 2016. Um, en he, ook een hele nieuwe cd is van een van mijn favoriete Noorse zangeressen. Be The Bell, On My Own heet de nieuwe cd. En daarvan de titelsong. I walk through every season to the point with a perfect view boundlessness in all directions swiftly Shifting clouds from the distance mm -hmm. Perhaps it's going to rain That is fine with me From here I can see the place Where your house used to be The sound of church bells crying every moment we are dying mm -hmm. just a little bit. Welverdiend natuurlijk. Dit is natuurlijk de uh, grote meester van de saxofoon, Stan Getz. En uh, ja, de laatste tijd worden er toch wel weer eens uh, series uitgebracht met oude opnames. Onder andere die van Bill Evans. Van, uh, onlangs uitgebracht: Every Time I Think of You. Uh, sorry, On My Own. Nee, wat zei ik nou? Uh, Another Time. De Hilversum Concerto, Bill Evans. En dit was ook zo'n pareltje uit 1976 van uh, uh, Stan Getz. Met op de piano pianiste Joanne uh, Burkeen. En uh, bassist Clint Houston en drummer Billy Hart. Uh, als je deze cd niet in je collectie hebt, dan moet je hem zeker gaan aanschaffen. Uitgekomen ergens midden uh, 2016, denk ik. Iets april, mei of zo. Prachtige cd. Zeer, zeer, zeer van harte aanbevolen. Stancats Moments in Time 2016. Uh, we pakken de draad weer op bij uh, nog iets ouds bijna. Eens even kijken wat ik hier heb. Oh ja, treintje Oosterhuis, altijd een fan van geweest, Metropologist. Selfie. sin. ahead Ja, fantastisch gezongen door Trentje Oosterhuis, uh, Elfie, bekende nummer van Bert Beckerrek. En dat deed ze samen met het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza. En ja of tien geleden had je regelmatig dat het Metropoolorkest optrad en dat er opnames gemaakt werden voor uh, Radio 5, meen ik uit mijn hoofd. En zo was het ook op 14 uh, mei 2006. En toen was uh, aan de beurt uh, Ivan Lins, en die, daar ook het volgende nummer van, Comor. Commissar de novo. Een heel bekend nummer van hem. u. Uh, you. Next song is uh, maybe it's my most recorded song ever. Het is called uh, Commissar de novo. In English, I had a, a lyric called the island. And uh, and I would like to introduce it on stage. A great saxophone player. He's from Italy. He's a great friend and a great musician. Stefano De Battista. Batido ter me machucado, ter só brevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado parto. Ter me socorrido começar En, en, en, contar comigo vai valer a pena ter amanhecido sem as tuas. Seu coração, Senhor fantasma. a tua. as escoras. Seu As esporas, mas... Sem tuas esporas Senho teu fascínio e coração de novo E contar comigo Vai vai valer a pena já ter te ti Ja, en dat was uh, Ivan uh, Lynch met en tijdens een opname van een uh, radioprogramma op uh, Radio 5. Heb uh, en ik doe er nog eentje uit, datzelfde concert. Ik was er ook nog bij, kan ik me herinneren. En José Koning uh, trad daarop. En José Koning komt volgens mij ook nog een keer naar Zandvoort. Toen ik het programma van Jazz in Zandvoort uh, las, zag ik dat José Koning in main, mei uh, op de, in de krocht komt optreden op een zondagmiddag. Eh uh, dit nummer is dus met Jose Koning, Beatrice Poloczek en Ivan Lynch. Well, I would like to introduce to the stage a great friend of ours. She is an amazing singer and she loves Brazilian music and uh, I'm really happy to introduce to the stage Jose Koning. Li nos teus olhos Que escondi o meu destino. Descobrimos Nossos sonhos Esquecidos E aí ficamos Cada vez Mais parecidos Mais Convencidos Quanto tempo perdi Le universo sous des en Já tens meu corpo, minha alma meus desejos. Se olhar pra ti, estou olhando pra mim mesmo fim da procura. Acreditar que sempre estás em mim? Como te perder, ou tentar te esquecer? Ainda mais que agora sei que. Sou E se duvidares Tens as minhas digitais Como esse amor Pode ter fim Já tens meu corpo Minha alma E meus desejos Acreditar que sempre estás em mim De acreditar que sempre estás em Ja, mooi gezongen ook weer. José Koning en het Ivan Lynch. Um, een van mijn vrieten big bands op dit moment is de Gordon Goodwin's uh, Little Fat Big Band. En daarvoor het nummer In a Sentimental Mood. nu op het hoesje staat. Het is niet de Big Band, maar de Little Fat Band. En ze deed je in 2016, An elusive Man. En dit was In A Sentimental Mood. En de formatie Bad, Bad Not Good is een formatie die heel veel muziek uitbrengt. Maar wat ze ook doen, dat ze de serie uitbrengen. En die serie heet The Light Na Night Tales. En dat is eigenlijk een samengestelde collectie van allerlei mooie muziek. Meer voor de late avond, maar op een zondagochtend... als het buiten toch een beetje donker is... De wind om het huis waait. Kan dit wel. En ik heb gekozen voor een track van Charlotte D. Wilson... het nummertje Work... a little time. Mooi nummertje van, uh, of eigenlijk een hele mooie cd... Bad, Bad, Not Good, The Late Night Tales. De zoveelste in de serie. Maar deze is de laatste uit uh, 2017. Uh, Charlotte D. Wilson was dat. Tijd voor iets vrolijkers. Als de zon erdoor komt, Roland Kirk. Wie weet vandaag nog een paar keer. Hmm. Kirk, when the sun comes out. Wie weet vandaag uh, nog een nieuwtje, een Liz Wright CD uit 2017, de CD heet uh, Grace. Uh, daarvan het nummer, eens even kijken, I'm never tired of loving you. komt die? Liz Wright. I'm aching aching for the sweet things that you do. Oh, when it seems I'm never tired, never tired of nummer op deze zondagochtend. There Ride. Uh, ja, right. Je krijgt toch een beetje een uh, idee dat je in een kerk in zit en dit hoort. Zo kan het ook natuurlijk. I am never tired of loving you. Mooi indringend gezongen. Uh, we loopt er weer naar de klok van twaalf. Dus ik zie kans om nog één nummer te draaien. En dat doe ik dan toch met Twin Danger. Twin Danger in many ways. Twin Danger. Uit 2015. In many ways, it's fair to say that we're all played by split personality. But some choose to act upon it with a little help from a drink or ten. just because of you, babe, we all want to love someone, but forget of ourselves, and our needs, feelings, are so abused by ourselves.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 Or maybe close enough to you Ik geluisterd naar de CFM Jazz samenstelling presentatie Alkool B deze ochtend. Ik hoop dat je het leuk vond. Verschillende stijlen, van alles door elkaar. Beetje accent op eigen tijd. Misschien de volgende keer weer eens een keer wat uit de oude doos. Het was in ieder geval gevarieerd van allerlei soorten. Ik zou zeggen, ik maak er een hele fijne zondag van, of de klanken van.